Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. VVD en PVV botsen over financiële steun aan Griekenland. Strijd barst los over opvolging Strauss-Kahn en OV-stakingen in de grote steden van 7 tot en met 9 juni. Het is vandaag bewolkt, af en toe regen. In Limburg is er kans op een onweersbui. En in het westen wordt het langzaam droog en breekt de zon door. Het wordt 15 graden aan zee tot 19 graden in het binnenland. Morgen veel zon, in het zuidoosten en buiten wordt 18 tot 21 graden en ook zaterdag vrij zonnig. Maar zondag dan weer bewolkt en er trekken buien over het land. Eerst naar Den Haag VVD-fractieleider Stef Blok en Geert Wilders van de PVV... zijn elkaar in de haren gevlogen over de miljardensteun aan Griekenland. In het debat allemaal over gehakt dag. In Den Haag, Joost Vullings, Joost, een debat binnen de coalitie. Dat zie je toch niet zo vaak? Ja, dat is uh, zeker opmerkelijk. Uh, het ging allemaal als volgt. Uh, Stef Blok van de VVD kwam aan het woord. En hij kreeg heel veel vragen van de, van de oppositie. En de kern was eigenlijk, ja, hoe vindt u het dat op zo'n cruciaal punt... als steun aan Griekenland de PVV dwars tegen het kabinet ingaat? Nou Goed, na wat omwegen noemde Blok van de VVD het standpunt van de PVV onverantwoord. En toen toog Geert Wilders naar de interruptiemicrofoon. Hoe onverantwoord is het, vraag ik dan terug aan de heer Blok, om aan een land wat de boel heeft belazerd geld in een bodemloze put stoppen. En zijn wij nu als PVV de enige in Nederland, moeten wij het ook opnemen voor al die VVD'ers. Die vinden dat we op moeten houden met het stoppen van Nederlands belastinggeld in een corrupt land. En wat we vermoedelijk nooit, nooit meer terugzien, meneer Blok. Maar bij de vraag van de heer Wilders van hoe verantwoord het is om geld te lenen aan een land dat inderdaad ontzettend schreven schaatsen heeft gereden. Hoort ook de vraag hoe verantwoord het zou zijn om te zeggen wat de heer Wilders uh, doet, uh, gooi ze er maar uit. Omdat het dan niet bij Griekenland zal blijven, maar onmiddellijk zal de vraag zijn en wie gaat er naar Griekenland. En ook de heer Wilders moet beseffen dat, dat in een land dat zo afhankelijk is van de handel als Nederland het een ramp zou zijn als die ineenstorting van de wereldhandel... die we al een keer gehad hebben, zich in nog ergere mate zou herhalen. Dan gaat het ook om bedragen die veel groter zijn... dan wat er nu voor Griekenland ter beschikking wordt gesteld. We hebben Griekenland over ruim 4 miljard. Dat is veel geld vanuit Nederland. Maar de gemiste economische groei alleen al was 35 miljard. En 35 miljard, dat zijn banen. Dat zijn inkomens van gepensioneerden, van ondernemers... Niet voorzitter, anders. ook dit is pure bangmakerij, bangmakerij van de Nederlandse bevolking die kant nog wel raakt. Wat u zegt is waar u bang voor bent dat gaat gebeuren. Wat ik zeg zijn de feiten. De feiten zijn dat wij opnieuw miljarden geven aan een land waarvan we zeker weten dat we het nooit terugzien. Dus gaat die nou mee met mijn verzoek om aan de Nederlandse regering te vragen, zoals Slowakije al heeft gedaan, geen cent belasting van Henk en Ingrid, van uw ondernemers, meer naar Griekenland. Ja, dit debat voeren de VVD en de PVV ongetwijfeld vaker achter de schermen. Maar nu dus op het niveau van de fractievoorzitters in een groot debat in de plenaire zaal. Eh, dat is zeker nieuw, maar het gaat natuurlijk ook om een zeer belangrijke kwestie. Staat de PVV daar eigenlijk alleen in? Want het is zonde dat er geld aan Griekenland gegeven wordt en het is allemaal bangmakerij. Nou, de SP is daar ook buitengewoon kritisch over. Maar Emiel Roemer heeft zich nog niet in het debat gemengd. Die krijgen we later te horen. Joost Vullings in Den Haag.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 China heeft voor het eerst toegegeven dat er problemen zijn met de Drie klovendam in de Yangtze rivier. Landbouwgronden verdrogen, de rivier is minder bevaarbaar en veel bewoners hebben geen werk meer. De bouw van de grootste waterkrachtcentrale ter wereld was vanaf het begin af aan al omstreden. Bijna anderhalf miljoen mensen moesten verhuizen en op ergens anders een nieuw bestaan opbouwen. En de Chinese regering geeft nu toe dat er voor hen meer banen en betere sociale voorzieningen moeten komen. Eerder deze week werd bekend dat in de provincie Shanxi 3 miljoen mensen moeten verhuizen. Dat gebied is rijk aan grondstoffen. En de regering zegt dat het gebied niet geschikt is voor bewoning. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De stakingen in het openbaar vervoer die beginnen op 7 juni. Dan ligt in Amsterdam het OV een hele dag plat. Op 8 juni is dat het geval in Den Haag en op 9 juni is Rotterdam aan de beurt.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 Dan is er een plan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Hij wil binnen twee jaar alle criminele jeugdbendes in Nederland keihard aanpakken. Ik vind ook dat we dat uh, moeten zeggen. Ik heb daar natuurlijk even over nagedacht. Uh, want alles wat ik zeg, uh, daar word ik op afgerekend. Dat wil ik ook. Uh, uh, wil ik ook. En kijken of het uh, kan. Het uh, kan. Ik heb de toezegging van de politie. Ik heb de toezegging van het Openbaar Ministerie. De steden werken mee. We hebben landelijk nu ook een uh, regiegroep uh, die dat uh, gaat uh, volgen en aansturen. En het moet gewoon. De samenleving moet uh, ontlast worden van, uh, van deze criminele jongeren. Meneer Stelop die stuurde gisteren zijn actieprogramma... criminele jeugdgroepen naar de Tweede Kamer. Linda Dubbelman is nationaal jeugdofficier bij het OM, het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. U moet de jeugdbendes gaan oppakken, en mevrouw Dubbelman. Hoe gaat u dat doen? Wij gaan aan de slag met elkaar, met de politie en het Openbaar Ministerie... maar zeker ook samen met gemeenten... Uh, belangrijk voor ons is er dat er nu ook prioriteit in de opsporing komt... om ook criminele jeugdgroepen aan te pakken. En dat betekent meer aandacht voor de zwaardere vormen van jeugdcriminaliteit. Wat is het verschil met gewoon een hanggroep jongeren zeg maar, en een criminele jongeren? Criminele jongeren maken zich echt uh, meer structureel schuldig aan zwaardere strafbare feiten. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld straatroven, woninginbraken... soms zelfs ook overvallen, waarbij we ook vaak zien... Uh, dat jongere jongens meegaan met echt zo'n groep... die al wat langer daarmee bezig is. En die harde kern, die wilt u eruit halen? Wij willen ons vooral richten op de jongeren die echt zo'n groep meetrekken... en die uh, behoorlijk wat strafbare feiten plegen. En de ervaring leert dat als je je richt op de kernfiguren. Als je die eruit haalt, dat de rest van de groep dan ook beter benaderbaar wordt... bijvoorbeeld weer voor jongerenwerk. En zo kun je dus ook zo'n criminele groep oprollen door de kernfiguren eruit te halen. Die kernfiguren, daar gaat het dus om. U weet al wie dat zijn. Uh, waarom zitten die nu eigenlijk dan niet al achter de tralies? We weten voor een belangrijk deel waar de criminele groepen in Nederland zich bevinden. Die heeft de politie redelijk in beeld. Uh, maar dan heb je het nog niet 1, 2, 3 opgelost. Want die criminele groepen, dat is echt een heel complex geheel... van meerdere jongens die zich schuldig maken aan verschillende strafbare feiten... En vandaar dat wij het ook zo belangrijk vinden... dat hier prioriteit in de opsporing komt. Want je moet daar gewoon capaciteit op zetten... en uh, de nodige inspanningen op zetten... om vervolgens een paar van die jongens aan te kunnen pakken. Het nieuwe is nu dat alle neuzen, zoals Opstelten dat schetsen... die staan nu dezelfde kant uit. Bij die, bij die bendes, wilde ik het ook nog even weten... daar denken we al gauw aan van die Amerikaanse bendes. De Bloods en de Crips ja. en die types van die strakke, strakke organisaties. Is dat in Nederland ook zo georganiseerd? Die hele harde, strak georganiseerde bendes... die zien we in Nederland nog veel minder. Het zijn veel meer losse verbanden. En je moet er ook bovenop blijven zitten, want ze komen en ze gaan. Uh, bij een bende denk je echt aan een hiërarchisch verband... met hele duidelijke leiders en ook zwaar geweld. Gelukkig zien we dat tot nu toe in Nederland zelden... Soms lijkt het even op te komen, maar dan weten we het vrij gauw weer de kop in te drukken. Ze worden aangepakt in twee jaar, kon het opsteld aan. En dat kan Linda Dubbelman, uh, jeugdofficier bij het OM. Dank u wel. Dank u In Noord-Irak zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 22 doden gevallen en tientallen gewonden. Die bommen ontploften in de stad Kirkuk bij het hoofdbureau van politie. Nadat een eerste bom ontplofte, stormden agenten naar buiten om te kijken. En daarna ontplofte een tweede bom, een zwaardere.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 Minister Schultz van Hagen staat extra lange en zware vrachtwagens toe op de weg. Het afgelopen jaar reden er bij wijze van proef al 400 van die zogenoemde LZV's. En Schultz geeft er nu blijvend toestemming voor. Die vrachtwagens die kunnen tot 60 procent meer vervoeren dan gewone trucks. En daardoor dragen ze volgens de minister bij aan een betere benutting van de weg, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu. Ook Veilig Verkeer Nederland heeft geen bezwaar tegen die LZV's. De afgelopen proefperiode heeft aangetoond dat ze niet noodzakelijkwijs een probleem opleveren voor de verkeersveiligheid. Het belangrijkste is dat de LZV's niet gaan rijden in gebieden waar veel toetgangers en fietsers zijn... omdat daarmee conflicten en ongevallen op de loer liggen. Veilig verkeer Nederland. De Europese Unie verbiedt het internationaal transport met die voertuigen. Schuld vindt dat dan weer onbegrijpelijk. En er zijn wel al een paar andere landen in Europa waar die vrachtwagens rijden. Sport. Nieuws van FC Utrecht, trainer Ton Duchatinier vertrekt per direct. Hij had 2,5 uh, seizoen de leiding over het eerste elftal van FC Utrecht. En dit seizoen eindigde Duchatigné met zijn elftal op de negende plaats. En daardoor heeft Utrecht geen kans meer op kwalificatie voor Europees voetbal. En dat was een van de redenen om afscheid te nemen van Duchatigné, vertelt technisch directeur Fouke Boy. Er waren twee zaken. Enerzijds dat we uh, bijzonder teleurgesteld waren over het feit dat. Uh, ja, Dat wij uh, in ieder geval de minimale doelstelling. dat is uh, het halen van play-offs. dat dat niet is gelukt. Uh, ondanks veel wedstrijden en nog blessures. Uh, hebben wij een selectie. dat wij minimaal die play-offs moeten kunnen halen. Of je daarmee Europees voetbal afdwingt. dat is maar de vraag. maar dat snappen wij ook. Ja, en anderzijds. Uh, is uh, niet alleen. Uh, en lang achteruit kijken maar vooral vooruitkijken. Ja, en daarin uh, hadden wij het idee dat. Uh, ja, dat wij het niet wilden afwachten, maar een andere richting op wilden. Daar gaat Tom, uh, uh, die snapte het, uh, maar had het er wel moeilijk mee. En hij had het er zo moeilijk mee... dat u Chatinier nog geen afscheid wilde nemen van de spelersgroep. Uh, hij kon dat uh, ja, niet opbrengen op dat moment. Nou, Oké, okay, dan moet je dat ook uh, uh, uh, uh, uh, respecteren, zijn beslissing daarin. wellicht uh, zal hij op termijn ook uh, het contact wil zoeken met... Uh, met spelers en of staf. Dus uh, dat, moet, uh, dat moeten we ook uh, met rust laten. Voekenboy technisch directeur en assistent trainer Jan Wouters... leidt de resterende trainingen bij FC Utrecht. En de club moet nu op zoek naar een nieuwe coach. Dan nog even een tennisbericht. Michele Krajicek zal niet meedoen aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Krajicek werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. We gaan kijken bij de AWB. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nog steeds een lange file net over de grens in België op de A16-119 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor, 12 kilometer door werkzaamheden. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden via Roosendaal over de A17, de A58 en de A4. 13 over 12 de hoofdpunten van het nieuws. VVD en PVV zijn hard met elkaar in botsing gekomen over steun aan Griekenland. De strijd over de opvolging van de opgestapte IMF-topman Strauskaan is losgebarsten.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De hoogste baas van de publieke omroep, Henk Hagoort, zat gisteren bij DWDD. om te vertellen over de fusieplannen hier in Showbiz City. En in die plannen blijven er uiteindelijk acht omroepen over. Er zijn acht plekken. Uh, dat hadden we ook afgesproken. Het is niet nodig dat iedereen fuseert. Daar wordt het bestel ook niet beter van. Mm -hmm. uh, en dit vindt iedereen de beste combinatie. En er horen ook bij dat, uh, dat er een paar alleen blijven. Reactie zometeen van de hoofdredacteur van Poont. En ook in het mediaforum gaat het over die toekomstplannen van de publieke omroep... met metrocolumnist Luc Koelman en tv-deskundige Bert van der Veer. En dan de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz. Die is nog altijd 60 en de kandidaat van vandaag komt uit Almen en heet Paul-Jan Teken. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. In Aden, in Jemen, is een oud-medewerker van de Wereldomroep vermoord. Abdelrahman Night, die 25 jaar deel uitmaakte van de Arabische redactie. Hij was ook nog zanger en luidspeler. Night is door meststeken om het leven gebracht. Over de toedracht is nog niks bekend. De politie is een onderzoek begonnen. De undercoveractiviteiten activiteiten van de journalist Alberto Stegeman... vallen niet altijd bij iedereen in goede aarde. En hij is intussen dan ook geen vreemde meer in de rechtbank. Gisteren kreeg hij opnieuw een flinke claim aan zijn broek. 900.000 euro maar liefst. Alberto, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar gaat dit over? Dit gaat over een uh, malafide paardenhandelaarster Die uh, uitzending uh, heb ik vorig jaar uit, uh, uitgezonden. Het mocht ook van de rechter. Ik moest alleen haar onherkenbaar maken. Ik moest haar ook blurren en haar advocaat aan het woord laten. Dat heb ik gedaan... Maar zij vindt dat ik haar stem niet goed vervormd zou hebben... en moet nu in haar ogen negen ton aftikken. Ja, dan laten we even luisteren, want we hebben een heel klein stukje van die stem. Even horen. Je ziet, hij is hoofdbenig, dus voor de blessure, as, spring super. Nou, dat is Annie, Ankie van Gruns, ik hoor het. Ja, nee, precies. Nee, joh, deze mevrouw die, die probeert op allerlei manieren om het mij uh, na die uitzending uh, moeilijk te maken. Ik maak me er uh, geen zorgen om en ik ben uh, ja, op de, geen enkele manier wakker van. Er is al eerder een kortgeding geweest ook over die, die hele kwestie en, en tot nu toe heb jij steeds gelijk te krijgen. Ja, klopt. Uh, uh, nou ja, in eerste instantie het kortgeding won zij. Daar ben ik tegen een hoger beroep gegaan bij het gerechtshof. En toen uh, uh, mocht ik die uitzending uh, uitzenden. En er is ook een uh, uitspraak van de Raad van journalistiek geweest... over het gebruik van een verborgen camera en dat soort zaken. En die uh, heb ik op dat gebied ook, uh, ook gewonnen. En maar nu komt er dus ja, weer iets nieuws uh, ja, van haar. Uh, zij claimt dat zij dus toch herkend is, dat mensen haar hebben herkend. Ja, nou, ik denk dat, dat mensen die haar kennen... Uh, die zouden haar mogelijk hebben kunnen herkennen. Want we hebben ook gefilmd uh, uh, bij haar stallen. Maar het is echt niet zo dat als zij uh, vandaag een uh, winkel binnenloopt... en zij, uh, zij bestelt het een of ander, dat de mensen achter haar zeggen... hey, was jij niet uh, vorig jaar op televisie? Daar geloof ik niet van. Ja. Nou, nou was er onlangs nog een akkefietje, dat was dat, dat hele gedoe over Schiphol. Een meneer die daar uh, uiteindelijk is ontslagen. Die zegt ook dat hij eigenlijk te weinig uh, door jou is gedekt. Ja, maar dat is natuurlijk een hele andere zaak. Dit, dit, gaat, uh, om een, uh, dit ging om een oplichter, een mevrouw die we keihard hebben aangepakt... En een misstand hebben aangetoond dat mocht van de rechter. Zeiden ze daar niet mee eens. Er zijn ook programma's die dit soort mensen in vol ornate op televisie brengen. Dat andere verhaal, dat was een tipgever inderdaad van Schiphol. Ik heb zeven jaar undercover in Nederland gemaakt. Er is nog nooit een bron of een tipgever in de problemen gekomen. En helaas in dit geval wel. De KLM heeft hem ontslagen. naar een gigantisch onderzoek van de Marseille C. Dat vind ik ook erg jammer. Het heeft allebei natuurlijk, zou je kunnen zeggen, met zorgvuldigheid te maken. Maar jij zegt in beide gevallen, uh, heb ik gewoon zorgvuldig gehandeld, is er eigenlijk niks aan de hand? Ja, nee dat is, dat is, dat is echt zo. en we maken natuurlijk uh, uh, ontzettend veel uh, programma's en dit zijn dan twee, uh, twee dingen die er nu even uitspringen. Maar zeker, uh, daar waar we nu ook weer over praten, we hebben gewoon deze mevrouw door de algemene stemvervormer uh, uh, gedaan en het is wel heel opvallend dat ze een jaar later nog eens met zo'n ijs komt. Ja, 900.000 euro is natuurlijk niet niks, maak je je zorgen nee. of niet? Nee, in alle eerlijkheid, uh, totaal niet. Ik heb, uh, we hebben destijds al die uitdaging heel zorgvuldig gemaakt. Ook, ook heel zorgvuldig uh, daarna nog eens uh, uh, frame voor frame beluisterd, zoals, uh, zoals dat heet. Ja, en uh, we, we hebben gewoon precies gedaan wat we moesten doen. Goed, we kijken uh, of dit uh, muisje nog een staartje krijgt, of dit paardje ja, ja. een staartje krijgt in dit ja, ja. geval. Dank je dat, wel, je, dat, dan. dat je even de telefoon wilde komen. Alberto Stegenman was dat. Graag gedaan. Ik hoef hier alleen maar te zeggen, kent u hem nog? Ja, wie drander er vroeger niet van om het ei in te stappen en er prachtig aangekleed weer uit te komen. Producent Bernie Bos gaat een film maken over twee meisjes voor wie het meedoen aan de mini-playback-show hun grootste droom is. Het wordt een zwarte komedie met de werktitel Later lach je erom. Bos hoopt dat de presentator van de show, Henny Huisman natuurlijk, zin heeft om zichzelf te spelen. Vier buitenlandse journalisten zijn na zes weken gevangenschap weer opgedoken in Libië. De vier werden gisteren afgezet in een hotel in Tripoli... met de boodschap dat ze in het land mogen blijven als ze dat zouden willen. Begin april verdwenen drie van hen in de stad Brega. En sinds die tijd was er niks meer van ze vernomen. De twee Amerikanen, een Brit en een Spanjaard... werden de afgelopen weken in verschillende gevangenissen rond Tripoli vastgehouden. Over een vijfde verdwenen collega, de Zuid-Afrikaanse Anton Hammer... is nog niks bekend. Mensen met een 3D-televisie en een abonnement op Sport1... kunnen er op 28 mei voor gaan zitten... want dan wordt de Champions League-finale... tussen Barcelona en Manchester United live in 3D uitgezonden. Marco van Basten en Willem van Hanegem leveren drie-dimensionale analyses bij. Volgens Sport1 wordt het alsof je zelf in het stadion zit. En nog meer voetbal. Afgelopen zondag werden er maar liefst 100.000 tweets verstuurd... over de kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Twente. Dat is een record voor een Nederlands evenement buiten primetime. Onderzoeksbureau Market Response analyseerde Twittergebruik rond de wedstrijd... in opdracht van collega's van BNR Nieuwsradio. Danny Landsaat, die een eigen doelpunt maakte, was wereldwijd zelfs even trending topic. Interessant is bovendien dat de tweets niet alleen uit Enschede en Amsterdam kwamen... maar vanuit het hele land werden verstuurd. In het hele land zitten dus fans van beide clubs. Maxima 40 jaar. Story besteedt daar uh, uitgebreid aandacht aan. Ter ere van de verjaardag heeft het weekblad een foto van de prinses... in een roze jurk op de cover gezet. Nou, niks mis mee, zou je zo denken. Maar dat klopt niet helemaal. Want de foto is niet officieel en is hij dus eigenlijk verboden. Aan de telefoon is de hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de RVD zegt, uh, Story negeert de mediacode. Ja, dat is foutkul. Uh, wij hebben ons uh, de afgelopen jaren... Hebben we ons, uh, ...keurig zijt met een nodige tegenzin uh, geschikt naar de mediacode. Uh, in deze uitgave besteden we inderdaad uh, ruimschoots aandacht aan de, aan de verjaardag van uh, prinses Maxima. En Maxima die wordt uh, alom bejubeld omdat ze zo uh, spontaan is en, en leuk overkomt. En wij hebben daarom gemeend dat we ook een foto moeten afbeelden die daar recht aan doet. En natuurlijk weet ik dat de RVD aanvankelijk had geroepen dat uh, deze foto onder de mediacode viel. Maar uh, de collega's van HTV die hebben hem alles eerder gepubliceerd. Even voor de, de goede orde, want het is eigenlijk helemaal geen rare foto. Het is zelfs een prachtige foto van haar. Je ziet er volgens mij uit een autostap. Of ze, in ieder geval zij loopt met Willem-Alexander in haar gevolg in een prachtige roze jurk. Uh, ziet er keurig uit. Dus ja, daar kan eigenlijk niks op aan te merken zijn, toch? Nee. En wat is dan het probleem van de RVD? Nou ja, de Rvd heeft natuurlijk in de mediacode bepaald dat, dat er alleen foto's mogen worden gepubliceerd op het moment dat er een officiële gelegenheid is. En dit was een gelegenheid waarbij Willem-Alexander en Maxima privé naar een feest gingen van Prins Maurits. Ja. En uh, ja, ondanks het feit dat die op de openbare weg wordt gemaakt uh, en dat ze er allebei uh, prima uitzien, zegt de RVD dat ze foto's mogen niet meer gepubliceerd worden. Uh. Uh, ik begrijp dat de RVD heeft in het kader van, dat 40 -jarig, uh, van, van, van, van maximaal 40 jaar zelf foto's aangeleverd. Ja, uh, ja, die had je toch ook kunnen plaatsen? Ja, en uh, hele mooie foto's ook van Erwin Olaf. Alleen het probleem is die foto's die worden op maandag uh, ter beschikking gesteld aan de media. Uh, op woensdag of op uh, maandagavond zijn die foto's overal te zien op de Televisie, op internet ja. en of minder ik op woensdag met een blad uh, uitkom, ja, dan zit ja. eigenlijk niemand meer op die foto's te wachten. Maar tjur, ik, hoor, ik, ik hoor er ook een beetje in door dat je probeert de uh, RVD op zijn minst een beetje te kietelen. Is het ook <laughs> een soort provocatie omdat je die mediacode helemaal niks vindt? Nou, ik vind die me mediacode echt inderdaad helemaal niks. Dat vind ik eigenlijk een, een, een groot schandaal dat die er is. Uh, ja, goed, een beetje pest. dat hoort ook bij de Aard van Platt natuurlijk. Ja. Maar, maar ik kijk... moet ook eerlijk zeggen, ik heb er tot op heden nog geen telefoontje van ze gekregen. Dus mogelijk kunnen ze het zelf ook wel waarderen, deze fotokeus. Goed zo. Dankjewel, Mathieu Sleu, hoofdredacteur van Story. Heel graag. Gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, de kogel lijkt door de kerk hier in Hilversum. De publieke omroepen hebben een brief gestuurd naar minister van Bijsterveld... waarin ze komen tot de volgende samenstelling. Tros en Avro gaan samen, uh, dat wisten we eigenlijk al... NCV en KRO gaan fuseren. Wisten we ook dat die al heel lang met elkaar praten. VARA praat met BNN. En uh, nou ja, dat moet dan leiden tot uiteindelijk acht omroepen die overblijven. Het is niet voor het eerst dat de VARA buiten de deur kijkt... voor een eventuele samenwerking. In uh, 1999, het was eind van dat jaar, zorgde de omroep voor veel ophef... door een bestaan buiten het publieke te onderzoeken. VARA overweegt te breken met publieke omroep. Het zijn verkennende gesprekken. Maar toch. De VARA voert met verschillende partners buiten het publieke omroepbestel... gesprekken over samenwerking. De VARA is ontevreden over de plannen van de NOS... over de toekomstige netprofilering dat de omroep overweegt... uit het publieke bestel te stappen. Ik, zou, ik, ik ga u niks vertellen omdat ik vanavond voor het eerst voor ingelicht. Nou, stel, het voorstel ligt op tafel, we gaan ga, commercieel. Wat, dan? Wat zegt u dan? Ik ga u echt niks vertellen uh, voordat ik de VARA iets verteld heb. Voordat de VARA mij iets verteld heeft. De mediawereld is op het moment in rep en roer. Uh, Veronica uit de HMG-groep. En de VARA uit het publieke bestel. Dat zie ik ook niet gebeuren. Beide gebeurt niet. Omdat het de minst slechte optie is, daarom blijft de VARA een publieke omroep. Gesprekken over samenwerking met het commerciële SBS zijn op niets uitgelopen. Beter uh, hier blijven. En houden wat je hebt, dan uh, de kwaliteit verkwanselen. Omdat je daartoe door een ander zou worden gedwongen. Ofzo. Een bestuur of, of, of Vera Keur. Of, die mogen toch onderzoeken of het mogelijk is. om uh, met het oog op de toekomst. Hè, versnipperingen en dat soort dingen. te kijken of het mogelijk is. een zelfstandige Vara te maken. Nou, dat heeft ze onderzocht. Blijkt niet haalbaar. U heeft ze vast allemaal wel herkend. De Vara-sterren van toen. Sommigen zitten daar nog steeds. Sonja Barend, Paul Witteman. en als laatste Jack Spijkerman. Lunch met Jurgen van den Berg. In het verlengde van dat uh, fragment uit het mediaarchief praten we door... over het, uh, nou, het nieuws in Hilversum nu, de samenvoeging van een aantal omroepen. Zal ik ze nog één keer noemen dan? KRO, dus met de NCV, TROS en AFRO, BNN met de VARA. En dan blijven dus Max, EO en VPRO zelfstandig. Um, maar over Poont en WNL, de jonkies in het bestel, wordt eigenlijk helemaal niet gerept. Daar zou geen plaats meer voor zijn. Bert Huisjes, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur Van Poont. Um, u oh. noemde de plannen vanochtend in de Telegraaf voorspelbaar. Het zou dwaas zijn als de politiek hier intrapt, zei u erbij. Ja. Wat bedoelt u ja, precies? Dat... Nou, kijk, het heeft me niet verrast dat, uh, dat de gevestigde partijen met elkaar de koek zijn gaan verdelen. Want uh, zo denkt men erover. En we krijgen minder koek, dus we gaan het goed verdelen. En uh, wij vinden dat je koek moet verdienen. In plaats van uh, dat je het onderling verdeelt. Ja. En, en hoe moet je dat dan verdienen? Nou, door goede programma's te maken en door uh, noodzakelijk te zijn op de televisie. En, en komt dit voor jullie nou als, als donderslag bij Helder Hemel... of hebt u wel bij al die overleggen gezeten met die omroepbazen? Nee, dit uh, kwam voor ons uh, als een donderslag bij Helder Hemel. Uh, maar natuurlijk niet helemaal. Kijk, we wisten dat we ermee bezig waren, maar we zijn er niet vooraf over geïnformeerd. En uh, ja, nou, het was ook een feestje van de publieke omroepen onderling. Uh, wij zijn er ook niet in, uh, in gekend omdat wij een uh, zogenoemde aspirantstatus hebben... en uh, daarvan zijn vrijgesteld... En bent u er boos over? Nee, ik ben er helemaal niet boos over. Ik kijk, ik kijk geamuseerd toe, moet ik eerlijk zeggen. Want? Nou ja, kijk, dit is een uh, poging om, uh, om uh, de status quo te behouden. Om een herverdeling te vinden binnen, uh, uh, binnen de publieke omroep waarbij de getestelde partijen... ...die al decennia's omzang zijn, uh, om, om die in het zadel te houden. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een heel voorspelbare reactie van... Uh, van de publieke omroep. Ja. ja, toch komt het aardig in de richting, volgens mij, van uh, wat de minister wil. Ja, nou ja, dat is ook precies wat ze natuurlijk uh, uh, proberen... om een, een, een voorstel te, te creëren wat, wat, uh, wat dan voldoet aan de eisen... en uh, zodat ze verder met rust zullen worden geraten. Ja, maar u gelooft daar niet zo in? Nee, ik geloof er niet in. Ja. Ik, kijk, ik verwacht gewoon dat een, uh, dat een omroep was spannend... en uh, misschien ook uh, wakker Nederland. Kijk, die, hebben, die, die zijn leden. Zijn zij in het bestel gekozen? En uh, die hebben dus ook een missie om, om, om daar iets te doen en, en iets bijzonders te doen. En dat is waar we mee bezig zijn. Ja. Laten we daar even, we laten even een klein stukje horen van Henk Hago, dat is de hoogste baas van de publiek Omroep. Die zat gisteren ja. bij de Wereldrijd door aan tafel. Ja. En daar kwam ook Poont nog even te sprake. Ze hadden hele verhalen over: wij gaan dan uit onze achterban via internet en he, dan mm -hmm. hebben we geen echte journalisten meer nodig. Het nieuws gaat op ons afkomen. Dus en ik, ik vind ik, ik, dat ik, ze in hun, wat ze agenderen... nog wel heel veel dezelfde soorten onderwerpen hebben... die ik in andere rubrieken ook tegen. Oké, okay, ik constateer voorzichtig samenvattend dat Wakker Nederland en Pound nog een weg te gaan hebben. Maar de bewijslag ligt bij hen zelf. Ja, Hagert vindt u niet vernieuwend genoeg. Um, nee, dat mag Hagel vinden. Maar uh, kijk, waar hij gelijk in heeft, is dat we nog aan het begin staan. We zijn tien maanden bezig. We hebben een, uh, ik spreek dan even van Pound. We hebben een, een, een dagelijkse nieuwsshow uh, in de lucht gekregen... die uh, aan het eind van het seizoen... Uh, vast 400.000 kijkers, talk. Die uh, nieuwshow is uh, behoorlijk vernieuwend. Daar zit heel veel input uit van uh, de internetgeneratie. Internet en uh, uh, ik denk dus dat hij een beetje. Een beetje te snel conclusies trekken. Hmm. De kritiek komt ook wel vanuit eigen geleden. Uh, Sievert van de Linden, poontlid van het eerste uur. Uh, columnist ook tegenwoordig. Uh, die zegt van ja, heel veel beloftes gedaan, maar toch is het gewoon agendajournalistiek. En er wordt uh, veel kritiek geleverd op dat, uh, op dat programma van Henk Spaan. Oude man gaat over voetbal. Nou, dat hebben we ook nog niet bij de publieke omroep wordt gezegd. Nou, je moet, uh, moet het zo zien. Kijk, wij wij zijn een, een kleine omroep, en elk programma is in principe een uh, pilot, het is een proef. Uh, was in het begin ook een pilot. Nou, daar zijn we nu van overtuigd. Dit willen we doorzetten en, en, en uitbreiden en, en verdiepen. Een programma is Heilig Gras. Het is een, een sportprogramma dat toch anders is dan andere sportprogramma's. Maar dat, voor ons is dat ook een pilot. En dat zullen we ook evalueren. gaan we daarmee verder of gaan we in een andere vormen verder? Ja. Misschien moet u toch gewoon samen gaan ook met iemand. Nou, ja, dat zullen wij dus niet doen. Kijk, ik vind het... Uh... Als de NCV en de KRO samengaan, eh, nou dat kan ik me van alles weer voorstellen. Want ik vind het eigenlijk geen herkenbare omroepen meer. Ik bedoel, zij staan niet meer voor de achterban waarvoor zij ooit zijn uh, opgericht. Uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor de VARA en voor BNM. Dat zijn heel erg verwaterde omroepen die eigenlijk alleen maar de link met de achterban in stand houden via een programmablad. Je bent lid van de KRO vanwege de, van de, het KRO-blaadje. Nou, u, u, u, en... ja. u ziet geen enkele partner in dat rijtje waar u dan eventueel wel mee samen zou willen werken? Nee, maar wij, wij hoeven dat ook niet. En, uh, wij gaan gewoon ons, uh, onszelf ontwikkelen en uh, onszelf op de kaart zetten. Ja. Maar met het gevolg misschien, want u wordt in die, die plannen, zie ik, zie ik poont niet terugkeren, uh, dat u duidelijk uh, overgeslagen wordt. Uh, nou ja, dat zou kunnen. Maar uh, kijk, die plannen zijn uh, gemaakt door de publieke omroepen zelf. En uh, daar moet de politiek eerst nog een harder woordje over spreken. Ja, ik... ja, dat is ook weer waar. Uh, dank dat u even wilde reageren. Bert Huisjes, hoofdredacteur ah, van Poont was dat. Zometeen in het Mediaforum gaat het ook nog uitgebreid over uh, die plannen hebben. Over die, die samenwerkingsplannen. Fusieplannen worden ze ook wel genoemd natuurlijk. Uh, van de omroepen hier in Hilversum. Dat doen we met uh, Luc Koeman en met uh, Bert van der Veer. Maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de VVD en de PVV hard met elkaar in botsing gekomen over steunverlening aan Griekenland. VVD-fractie Blok zei dat Griekenland moet worden geholpen omdat er anders nog meer landen in gevaar komen. Volgens PVV-leider Wilders is dat bangmakerij en moet Griekenland uit de euro worden gegooid.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 De vakbonden hadden die 24 uur acties bij het openbaar vervoer al aangekondigd. En nu zijn dus ook de data bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het midden, oosten en zuiden van het land is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noorden en noordwesten schijnt de zon en de komende uren wint de zon langzaam terrein. Onder de bewolking ligt de temperatuur op de meeste plekken tussen 12 en 15 graden. In de zon wordt het ongeveer 17 graden en ook in Limburg is het 17 graden. Komende nacht zijn er enkele opklaringen en kan er lokale mistbank ontstaan. De minima liggen rond een graad of 7. In het noorden zakt de temperatuur aan de grond tot dicht bij het vriespunt. Morgen is het zonnig en de lucht warmt op naar 17 graden in het westen en 21 graden in het oosten en zuidoosten. Langs de grens met Duitsland kan er morgenmiddag een bui ontstaan. In de rest van het land blijft het droog. De wind waait uit het westen in een zwak bovenland en matig langs de kust.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 Over de A17, de A58 en de A4. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, tv-deskundige Bert van der Veer en metrocolumnist en blogger Luc Koelman. Welkom allebei. Uh, we beginnen even met uh, Luc met een, een, een column in de Volkskrant vandaag op de voorpagina. Ja. Jouw collega zou ik zeggen, Arnon Grunberg. Ja. Uh, die heeft het nogal op Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs was even de koning van Hilversum, uh, nee, uh, duizendste aflevering. Uh, die prijs pas gewonnen natuurlijk. En Grunberg haalt hem in een paar zinnen uh, toch een beetje onderuit op zijn minst, kan je zeggen. Ja, dat klopt. Maar hij blijft natuurlijk wel nog steeds uh, de koning van, uh, van Hilversum. Maar uh, wat uh, Grunberg zegt is eigenlijk van, uh, ja, wat doet hij nou eigenlijk aan voorbereidingen uh, op zijn uh, programma? Hij is om, om tien uur is hij klaar eigenlijk met zijn voorbereidingen. Ja, hij baseert zal dat even, want de, de Volkskrant had een, een, een groot verhaal... over de, ja. duizend keer de wereld wereldraad door. Um, en daar stond ook een klein agendaatje in per dag... wat Matthijs van Nieuwkerk dan doet. Dat hij om, om tien uur uh, kranten mm -hmm. begint te lezen... en nou ja, tot, tot s'avonds door. Ja. Daar baseert hij zich dus op. Ja, daar baseert hij zich op. Maar dat is wat een columnist doet. Hè. Een columnist is er niet zozeer om de waarheid te brengen. Een columnist is ervoor om uh, te chargeren... en de boel op scherp te stellen. En dat doet hij heel goed... Uh, in deze column vind ik uh, Anne Groenberg. Je hebt ook wel zelf een column over Matthijs van Nieuwkerk geschreven. Ja, nou, wat, wat, ja, dat klopt. Ik heb er ooit een column over hem geschreven. En wat ik eigenlijk een beetje op hem uh, tegen heb... dat is dat ik altijd het gevoel heb... als ik naar uh, de wereldrijd doorkijk, dan heb ik mijn laptop op schoot. En elke keer als er een gast komt, dan ga ik die gast googelen. En elke keer zie je dat er een connectie is tussen die gast en Matthijs van Nieuwkerk. Het is echt een uh, old, boys, uh, old boys network. Als ik socioloog was, ik zou erop kunnen afstuderen op al die... Onzichtbare lijntjes die er lopen in de wereld door. Ja, het is. Heel onsympathiek gezegd, het is een beetje likken en gelikt worden. Iedereen kent elkaar. En dat is wat ik er eigenlijk op tegen heb. Bert van der Veer, jij bent een van die... Jij zit daar wel eens ook. Ja, een voel eh, je je aangestrokken? Heerlijk, voel ik me aangevonden. Gelikt ook. Ja, geweldig. Nou ja, kijk, goed. Het, natuurlijk is het het recht van, van, een, van een columnist... Om, om, om vrolijk en oorlijk de waarheid geweld aan te doen. En ik ga me hier niet opstellen als de Moskowitz van Matthijs van Nieuwkerk. Nee. Maar de man bereidt zich echt tamelijk degelijk voor, kan ik je verzekeren. Daar ben ik regelmatig getuige van. Maar dat kan me iets minder schelen. Wat, wat me echt kan schelen is dat laatste zinnetje ja. van, die, van die column. Iedereen met zelfrespect zou zich moeten hoeden voor roem... zoals voor geslachtsziekte. Nou, het spijt me, Arno Grunberg, maar... A, heb je zelf uh, enige kilos boter op je hoofd. Je hebt ook handig gebruik gemaakt van de media. Je boekjes worden echt niet alleen verkocht... omdat het zulke geweldige boeken zijn, wat het overigens zijn... maar ook omdat je Arno Grunberg bent... en omdat je in de media buitengewoon slim en handig... en op de juiste plekken hebt gepresenteerd. En ik ben het ook niet eens met het feit... dat roem niet gekoppeld is aan prestatie. Roem is het bijproduct van een prestatie. Ook als je gewoon een idioot bent... die in de, in de gouden kooi stomme dingen doet... dan ben je eventjes heb je iets gepresteerd, hoe walgelijk ook... en daardoor ben je... Bekend. Maar je moet eerst presteren en dan komt er roep. de roem. Je kan er niet beroemd worden op niks. Dat is, dat is echt onmogelijk. Nou, Matthijs van Nieuwkerk is een hoge bomen. En hoge bomen, ik ken het allemaal spreekwoord, vangen veel wind. En hij, hij is gewoon een gatekeeper in, in Hilversum. Kom je inderdaad als schrijver met je boek bij Matthijs van Nieuwkerk in de uitzending. dus is meteen minimaal één hele druk uitverkocht. Dus, ja. Ja, maar ja, dat is toch ook wel altijd. Ik bedoel, de, ja, ja. de jubileum ging over Willem Duis. Nou ja, daar hebben we Patricia Paar gezien. Dus ja, als je vroeger bij Willem in, in het programma kwam, ja, dan, dan brak je door. En, en dat was ja, vroeger dat... op de radio bij Frits Spitz. Dat, uh... dat, dat zijn nou eenmaal netwerken. Ja. Je kunt ook uh, Albert Verlinden gaan zitten googelen tijdens RTL Boulevard. En dan zie je ook dat er connecties bestaan tussen waar Albert ja. Verlinden over bericht. Dus dat, dat, hoort, dat is een beetje het karakter van het programma. Daar, ko daar komen mensen die tot dat kringetje horen. Maar goed, zo'n klein kringetje is het niet. Het programma heeft dagelijks rond de 1 miljoen kijkers, dus... Uh... Goed gedaan. Goed, en uh, Grunberg moet gewoon columns blijven schrijven? Grunberg moet columns blijven schrijven, maar misschien over uh, semi-filosofische dingen waar hij iets meer verstand van heeft. <lacht> nee, het zijn heel goede columns uh, die hij schrijft. Uh, Zeker van nog... columnisten zijn hoge bomen, zijn fijn om aan te pakken. Ik denk dat als Matthijs van Nieuwkerk niet zo in de publiciteit had gestaan, dan was deze column waarschijnlijk ook niet uh, gekomen. Nou, maar goed, het, het, al het, al het, het koppelen van roem aan geslachtsziekte. Kijk, met geslachtsziekte kan je niks goed doen, met roem kan je nog eens wat uh, Afrikanen redden. Zo is het. Uh, we gaan het hebben over de omroepfusies. Uh, daar hebben we net ook al uitgebreid over gesproken. Uh, Bert van der Veer, jij loopt al heel lang rond in heel No. Um, fusies met behoud van naam, dat is het een beetje wat er van gaat komen. Wat, wat vind je ervan? Ja, kijk, het, ik, ik, het valt me om te beginnen op dat wij, wij van, van, van de media... dit programma, in de Wilderheid door en al die programma's... Eh, nogal veel aandacht besteden aan iets wat misschien... nou, je zou zo'n voorhoedige gevechtje kunnen noemen... maar dan heb je het al wat me ontzettend opvalt. Mensen, is dat mensen het, gaan er niet voor de straat op, zeg Mensen eigenlijk. gaan er niet voor de straat op, sterker nog. De kijkers zullen daar ook gewoon helemaal niks van merken... want er blijft gewoon linksbovenin eh, het vara logootje als een, als een bromvlieg eh, staan... en al die andere logotjes blijven er ook gewoon. Ja, maar is dat staan. juist niet, niet zwak dan ook aan het plan? Als je zegt... Dan moet je ook toch, dat, is, dat is het natuurlijk ook wel. Wat me ontzettend opvalt, is dat uh, waar ze bij de omroep toch altijd uh, kantoren vol hebben zitten... met mensen die buitengewoon handig zijn, met Excel sheets en rekenmachines... dat we ook als we niet te horen krijgen wat dit nou eigenlijk op gaat leveren. Want het gaat tenslotte allemaal om die 200 miljoen die bezuinigd moet worden. Nou, ik, ik heb er niet zo vreselijk veel verstand van, hoor. we hebben van boekhoudkunde. Maar ik denk dat we het hier over een paar miljoen hebben. Mm. Eigenlijk... Bijna niks. Maar ja, dat is door veel meer mensen inderdaad gezegd. Het uh, zal in ieder geval nooit die 200 miljoen opleveren. Nee, en uh, zoals je in het, in het vorige half uur ook al uh, memoreerde... we zijn er ook nog niet uit. want het, we, we hebben er nu geen acht, we hebben er gewoon tien. En ja, want we hebben er steeds een oplossing voor Precies, komen. We hebben er grote genoemd en die WNL en Poont wordt er helemaal niet over gerept. En je hebt dan nog allerlei kleine uh, dingen die je ja. En... ja, maar goed, daar staat dan wel duidelijk in, in de brief die uh, nu, nu gestuurd is aan Den Haag. dat die zich maar aan moeten sluiten bij een van die uh, acht die er dan nog, nog overblijven. Maar goed, ik denk dat we. Ja, ik, ik zou er toch werkelijk eens voor pleiten. Dit, dit is allemaal mooi en prachtig, maar laten we nou toch echt weer eens even goed serieus discussiëren over hoe de publieke omroep in Nederland in elkaar zou moeten steken. En dan. Ja, je kunt het niet meer over het BBC-model hebben, want het is een soort versleten uitdrukking. Maar laten we het dan gewoon het Unilever-model noemen. waar Niemand weet wie Unilever is, niemand weet wie de, wat NPO eigenlijk is. Maar er hangen allerlei merken onder. En die merken die heten Max, en dat kan me allemaal niet schelen hoe ze heten. Dat zijn eigenlijk productiemaatschappijen. Luc, wat vind jij ervan, als, als, als kijker ook vooral? Ja, ik moet zeggen, als kijker interesseert mij helemaal niet... Uh, welke omroep welke programma maakt. Als je mij vraagt van, uh, van welke omroep is dat en dat programma... ik zou het niet weten. Ja, oké, okay, ik weet dat Matthijs van Nieuwkerk van de Varen is... dus als hij een programma presenteert zal het waarschijnlijk wel van de Varen zijn. Maar mij als kijker interesseert dat helemaal geen ene bied. Ik wil gewoon uh, goede tv-programma's zien en uh, niet meer dan dat. Wat me ook opvalt is dat die omroepen zeggen van... oké, okay, die gaan we fuseren, maar alleen de omroepen die fuseren... die moeten, die moeten dan nog meer zendtijd krijgen. Nou ah ja, op ja, meegen... zijn minst dezelfde zendheid houden die we Ja, maar die ze zeggen, we willen dan niet uh, oproep X, op Y. Dus X plus Y, de er bij elkaar, plus toch wat extra. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen dat ze voor minder geld... best wel meer programma's kunnen maken. Ja, maar, maar, dat ook, vind ik te raar. Wat ook letterlijk in die brief staat, is dat het totaal moet substantieel meer zijn... dan de som der delen. Met ja, andere woorden, dan kun voor, de voor de je voor de maken. is 1 en 1 niet 2. Maar, nou ja, 2,5. Ja. Maar... Als ik uh, samen ga wonen en daarmee komt er een huis vrij... Uh, krijg ik dan ook een bonus of zo? Ik bedoel, kunnen we hier... Waar, waar, wat, wat is de ratio achter deze ah, goed, kijk, Het is natuurlijk toch wel logisch dat Avro en Tros die nu allebei uh, zelfstandig uh, prima door zouden kunnen... en als ze dan zeggen we gaan samen... dat, dat dan op zijn minst dat ook in, in zendtijd en mogelijk ook budget ja, wordt uitbetaald. Dus 1 dus en 1 is 2? Ja, maar zo maar, maar, maar ten opzichte van uh, omroepen die per se niet willen fuseren bijvoorbeeld. ik noem wat omroep uh, uh, Max wil dat niet. Moet daar dan een soort van straf op staan? Ik vind dat merkwaardig. De, waarom waarom nou, ja, zouden zij gestraft moeten worden voor het feit dat ze geen zin hebben om samen te ja, werken? Het principe van fuseren is dat 1 plus 1 wordt 1,8 en dan heb je 0,2... Bezuidigd. Dat is het principe van uh, fuseren. Dus het kan niet zo zijn dat 1 plus 1 is, is uh, 2,5. Dat uh, lijkt mij raar. Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn, denk ik. Uh, laten we nog even naar uh, Noud Welling gaan. Die zat gisteren bij Knevelaar van de Brink aan tafel. Uh, eigenlijk naar Aaling. Het werd ook echt gewoon met zoveel woorden gezegd. Gisteren ja. een groot verhaal, natuurlijk opening Telegraaf Wilders. Uh, waar nu ook in de Kamer uh, al... Gehar waarover is. We gaan trouwens stand.nl daar straks ook over hebben over de uitspraken van Wilders. Uh, Wilders zegt eigenlijk van nou, uh, we, we moeten gewoon geen cent meer in Griekenland steken. Uh, misschien moeten we zelfs wel terug gewoon naar de gulden. Uh, Welling kwam bij uh, Knevelen van de Brink aan tafel om dat te weerspreken op zijn minst. Wat vond je ervan, Bert van der Veer? Ja, ik vind... Uh, kijk, ik begrijp wel dat er enige oppositie moet komen... tegen te, te, te wat toch een beetje hetzeachtige uh, trekjes van de Telegraaf beg begint te vertonen. Dat, dat was gisteren al. Dat was vandaag eigenlijk nog erger, vond ik. Ze hebben hun eigen peilingen gedaan? Hop, paar hoppa, hoppa, uit de euro. Als grote kop op de voorpagina. Een ingezonden brief. Kennelijk nog steeds op een typmachine geschreven. Van meneer Wim van Geffen. Die zegt, de Grieken zijn een lui, lamlendig, onverantwoordelijk volkje. Dat staat dan op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, daar moet... Zal het toch een beetje tegengas moeten komen? Alleen, ik twijfel een beetje aan het feit of Noot Wellink nou degene is... die de media-genieke capaciteiten beschikt om dit op de juiste... Ik zou zeggen, één keer per jaar in Buitenhof. En verder zou ik meneer Wellink niet teveel laten zien. Een nou, betrouwbare man, zou je kunnen zeggen. Ja, het is zeker een betrouwbare man. Maar mij viel er ook op dat hij eigenlijk gisteren bij Knevelen Van de Brink dat hij eigenlijk niet heel duidelijk in twee volzinnen kon zeggen... waarom het nou heel goed is om dat land wel te helpen. Wat Jan wel kan, bijvoorbeeld. Ja, en Wilders, die zegt gewoon van... het is niet goed, het is... het zijn Wilders ook alweer... het is onbetrouwbaar klaar. Dat is allemaal heel duidelijk, in twee zinnen. Terwijl Welling die kwam niet verder dan... dat Wilders een valse profeet is op economisch terrein. Dat is toch geen argument waardoor uh, het Nederlandse volk gaat denken van... ja, dat klopt, nee, laten we dan maar inderdaad zoveel miljard naar uh, die Grieken sturen. Je ja, uiteindelijk... moet toch een beetje opnemen voor Welling... want ik vond wel dat hij, dat hij toch wel goed uitlegt... Van, uh, dat, dat als daar het misgaat in Griekenland... dat dat uiteindelijk in het hele systeem uh, doorwerkt. Nou, Wat volgens mij een beetje mist is dat hij Welling... gewoon een hele goede uh, uh, persman naast zich heeft... die gewoon zegt van, oké, okay, als jij eruit die uitzending komt... bij uh, Knevelen van den Brink... Dan wat er ook gebeurt, dit moet je gezegd hebben. Deze nee, twee zinnen. En maakt niet uit als die vragen ja, maar die dat twee ga, zinnen dat klaar. Niet redden. klaar. Dat is het probleem is met lende. mensen die, die zoveel dossierkennis hebben. En dat heeft hij ongetwijfeld. Een buitengewoon deskundige man. Maar niet iemand die een klare, heldere, gewone mensentaal... Henk en Ingrid taal uh, uit kan leggen. de ja. Kort, ja. wilders die, die Henk en Ingrid weer uit de stal halen dat, ja. uh, in het Kamerdebat. Maar uh, ja, je zou wensen. Want ik denk echt dat het een probleem is. Dat ben, is, dat jij, is zit ook, jij zit wel uh, vaak als regisseur bij Paul Witteband. Een uh, uh, soortgelijk programma natuurlijk. Ja. Is het, ik, ik had het idee heel erg dat, uh, dat vanuit de Nederlandse Bank... of mal, misschien zelfs wel door Jan Kees de Jager uh, geïnitieerd... van, Joh, ga daar nou even zitten en vertel dat verhaal. Uh, is dat, komt dat vaak voor bij dat soort programma's? Dat, dat de gasten echt op die manier nou, worden aangeboden? Nou, nee, er worden, worden vanuit de, de, de, de politieken, vanuit de andere kleding, er worden eigenlijk maar zelden initiatieven genomen... om in het programma te verschijnen. Eerder wel als er een nieuw wetsontwerp is... wat een beetje sensationeel is. Van dan, is er, dan wordt er door de voorlichter wel even gebeld... van, er is een goede aanleiding om die die minister in het programma... Halen, maar niet om nou een, een, een serieuze tegengaspoging te doen. Dat maak ik niet zo Want, want dat is toch opmerkt dat Welk eh, nou ja, zich daar misschien ook wel voor laat lenen. Dat is iemand die zich toch ver van politiek houdt over het algemeen. Dat, moet, dat is ook aan zijn functie verbonden. Hij zit inderdaad één keer per jaar in Buitenhof om eens een beetje uit te leggen. En, en nu kwam hij echt reageren op dat telegraafverhaal. Ja, het dus zal, zal ook een hele uh, bewuste beslissing zijn geweest dat hij daar uh, die avond kwam in, uh, in juist in dat programma. En daarom vond het mij juist. Des te meer dat hij gewoon niet in twee goede volzinnen zijn standpunten gaat zetten. Ze beter voor oh, moeten we zijn rijden. dagen zijn geteld, toch? Ja, hij gaat weg, ik zeg ja, Wouterbos. Komt, Controlevolger. Komt ja, dat weet ik niet. Zou kunnen. Nee, ja, die kan dit in ieder geval. Dat weet je in ieder geval. Als je daar gisteren bij Knever van der Brink had gezeten, dat er daar heldere taal uit was gekomen. Ja, ja dat dus is die misschien jagen, wel te gekleurd voor zo'n zo president van de Nederlandse Bank. Maar goed, uh, dank voor jullie bijdrage. Uh, Bert van der Veer en Luc Koelman. Uh, Zometeen gaan we de nationale nieuwskurs spelen met Paul Jan Teken. En dit is van de Radio 1 CD van deze week. Crystal, haar album heet Rolling. En dit is bekend van de bubbeltjes reclame. Daar kenden we het wel van. Maar het staat ook op die uh, CD dus. Golden Days. I got a bucket full of sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dance rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I won't take it to the nearest parade.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 Crystal geheten deze week de Radio 1 CD. En we gaan met de Nationale Nieuwsquiz verder. Paul Jan Teken is 43 jaar en komt uit Almen. Waar ligt dat ook alweer? Uh, dat ligt uh, ongeveer een kilometer of zes van Zutphen vandaan. Ja. En u bent therapeut craniosacraal. Kan dat in ja. twee woorden even, twee zinnen even uitgelegd worden? Ja, twee woorden is heel kort. Uh, twee zinnen: um, craniosacraaltherapie. Uh, dan werk je eigenlijk met het hersenvocht van van iemand. Ja, dus he, met een, een uh, een zachte oplegging van je handen, zeg maar... probeer je het ritme van het hersenvocht... wat het craniosacraal systeem omhult. En dat ligt is gelegen, zeg maar, in de wervelkolom. Het cranium is de schedel sacraal... of het sacrum is de, het heiligbeen. En dat probeer je eigenlijk in een, in een rustige, ontspannende ritme te krijgen... Ja, ja, waardoor een algehele genezing makkelijker op gang gebracht wordt. Kijk dus even heel, heel kort. En dat kan ook met dieren, hè, begrijp ik. Dat kan ook met, met dieren. dieren, ja. ja. ja. ja nou, prachtig. Eigenlijk, eigenlijk beter nog, omdat er geen mentaal uh, gedeelte tussen zit. Kijk ja. Interessant verhaal. Uh, kijken of dat een beetje mee heeft geholpen om uh, rustig te worden. 60 punten is de uitdaging, daar gaan ja. we aan beginnen. Ja. Eerst bepalen we de nieuwsfactor. In Griekenland, daar zijn de huisjes wit lakt de zon door alle straten. De Nationale Nieuwsquiz. De stoelen staan daar buiten en de mensen zitten met elkaar te praten. Griekenland heeft al 110 miljard euro geleend. Een heleboel Nederlanders vragen zich af, met Geert Wilders overigens. Waarom zouden we nog geld aan Griekenland geven? Griekenland moet zelf zijn geldproblemen maar oplossen. Ik ben ermee eens, omdat we ook al heel veel geld aan Griekenland heeft gegeven. Er is niet alleen Griekenland, maar als het met Griekenland misgaat, zijn er andere landen waar het mee mis kan gaan. Mooi Griekenland, jouw blauwe zee. Ja, die Grieken die moeten op korte termijn wel extra bezuinigen, vinden de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en ook het IMF. De EU-ministers roepen Athene op om nu echt haast te maken met de toegezegde verkoop van stads, staatsdeelnemingen. Hier is vraag 1. Hoe heet de Nederlandse minister die Griekenland communistisch noemde, omdat het land zoveel staatsbedrijven telt? Um, sorry, moet ik je schuldig blijven? Nederlandse minister, hè? Ja. Vraag... Nee, dat is niet nee, goed. Het sorry. is uh, jan Kees de Jager van Financiën. Vraag 2. Griekenland hoopt vurig dat de vijfde tranche van de noodlening van de EU en het IMF in juni wordt uitbetaald. Om hoeveel geld gaat het? Uh... Nee, weet ik ook niet. Spijt me. Ik heb me. Het is 12... ingelezen, maar... Ja, nee, 12 miljard is dat. Okay. Vraag 3. De Grieken verliezen langzaamaan het vertrouwen in hun bank. 40 miljard euro spaargeld is weggesluist naar banken in het buitenland. Maar behalve bezorgd over hun spaargeld zijn de Grieken bang dat ze binnenkort weer met hun oude munt moeten betalen. Hoe heet die ook alweer? Ai. ik ben ook kwijt. Dat spijt me. Nooit in Griekenland geweest? Of nee, vakantie al nooit geweest. Het nee. is de drachme. Ja. Vraag 4. De vraag met een geluidsfragment erbij. Wie ja. is hier aan het woord? We hebben de vorige keer geconstateerd dat het er zorgelijk uitzag. In die twee jaar hebben we allerlei stimuleringsmaatregelen genomen, extra geld erbij gedaan, ook om het voor elkaar te krijgen. Ja, als het dan na twee jaar niet is verbeterd, dan zullen we maatregelen moeten nemen. Uh, minister Schultz? Nee, het is wel een collega van de, van de VVD ook nog. Minister Schippers is dit, van okay. Volksgezondheid. Ze heeft het hier over de huisartsen die de spoedlijn niet snel genoeg opnemen. Bij een kwart van de 4400 huisartsenpraktijken in Nederland gaat dat nog steeds mis. Vraag 5, want binnen hoeveel tijd moeten huisartsen die spoedlijn opnemen? Binnen 30 seconden. Dat is goed. Ja. Laatste vraag, maximaal vier punten te verdienen. Die kunt no. u ook nog wel gebruiken. Ja. Het gaat over aanwijzingen uh, over een persoon uit het nieuws. Dus we zoeken een naam. En de vraag is natuurlijk heel simpel. Wie bedoelen we hier? Als u het antwoord weet, wil ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben een kind van Vernon en Vernita. 3. Mijn gewicht is bijna net zo beroemd als ikzelf. 2. Tom Cruise, Madonna en Obama zaten ooit bij mij ja, op de stop. bank. Ja, stop. Dat was Oprah Winfrey. Dat is goed, inderdaad. Kind van Vernon en Vernita, dat zijn haar ouders. Eigenlijk zou ze trouwens Orpa heten, maar door een foutje op het geboortecertificaat werd dat Oprah... Uh, vooral ook bekend hè, door haar yo-yo dieet, uh, daar had die, hij uh, tweede aanwijzing mee te maken. Nou ja, die bekende ster op de bank. En uh, in een stadion in Chicago heeft ze afscheid genomen van de fans... en van haar eigen show, de Oprah Winfrey Show. Ja. Dat is goed, uh, scoren is 3, dus dat betekent 20 goed zometeen voor een gelijke stand. Heel matig. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie die gehaald. Het gaat tegenwoordig hier op om een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. De uitspraken van Wilders over Griekenland zijn gevaarlijk voor de Europese economie. Nou, er is al heel veel over gezegd in de quiz. Uh, we hebben het er ook in het forum daar straks al eventjes over gehad. Uh, dus u kent de achtergronden van het hele verhaal. De uitspraken van Wilders over Griekenland zijn gevaarlijk voor de Europese economie. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, gebruikt dan de hashtag Standpunt. Dan zijn we terug bij Paul-Jan Teken. Factor 3. Um, om in de buurt van de 60 te komen, uh, moet u dus in ieder geval 20 vragen goed hebben. Dat, dat, is, krap. dat is wel echt even een opgave. Maar, ja. uh, um, dus dat wordt inderdaad heel lastig. Ja. Daar moeten we eerlijk over zijn. We gaan toch kijken hoe ver u komt. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Ja. Komt die? De Nationale Nieuwslist. Al op 1 januari 2012 wil welk museum zijn intrek nemen in paleis Soesdijk? Pas Nationaal Historisch Museum. Tijdens een kamerdebat over hypotheekregels... kwam het tot een botsing tussen minister Jankees de Jager... en welk PVV-kamerlid? Eh, uh, pas. Tony van Dijk. De regering van Tunesië ontkent dat Wiens vrouw en dochter... naar Tunesië zijn gevlucht. Ehm uh, Gaddafi. Dat is goed. De FNV in Rotterdam is onaangenaam verrast... door het vertrek van welke wethouder? Eh, uh, Dat is goed. De Verenigde Staten hebben gisteren voor het eerst... sancties uitgevaardigd. Tegen welke president? Mouchar, uh... Nee, sorry, weet ik niet. Assad van Syrië. Assad, ja. Opnieuw lijkt er een Chinese geldschieter te zijn gevonden. voor welk noodlijdend bedrijf? Uh, Saab. Dat is goed, het aantal inschrijvingen voor welke hogeschool is met een vijfde gedaald. In Holland? Is goed, hoe heet de minister die er niets voor voelt om verplicht uurtarieven te hanteren in de kinderopvangcentra? Pas. Dat is Henk Kamp. Europa League 2011 is gewonnen door welke club? Porto. Is goed. Wie zou volgens de voorzitter van de Nederlandse Bank... nou het wel een keer goede opvolger zijn van Strauss-Kaan bij het IMF? Tricia. Dat is goed. Amsterdamse wethouder André van Es wil verplichte voorlichting op school over welk onderwerp? Geen idee. Homoseksualiteit. Vanaf 2013 gaat ons bankrekeningnummer uit hoeveel tekens bestaan? Pas. 18. Hoe heet de topman die vandaag afscheid neemt van het Openbaar Ministerie? Eh, uh, Pas. Dat is Harm Brouwer. Welke hypotheekverstrekker maakte gisteren bekend dat de huizenmarkt nog altijd geen teken van herstel vertoont? Nee, sorry, Pas. Dus de Rabobank, een meerderheid in de Tweede Kamer, steunt de beslissing van wie om gas op te slaan in het gasveld Bergenmeer? Ook dat moet ik je schuldig blijven. Ik hebt zijn naam sorry. al even genoemd, net. Maxim Verhagen. Okay. Dat, was, dat ja. was hij dan weer wel. Ja. Ja, het was al moeilijk, hè, die 20. Ja, het, was... um, het zijn er uiteindelijk 6 geworden, dus keer drie komt u uit op 18. Mm, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg voor, nee. uh, voor de weekoverwinning, in ieder geval. Wel genoeg voor het normale prijzenpakket. Want dat ja. krijgt u sowieso door hier al te verschijnen. Ja. Uh, twee kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij. En de Mok. Dank je wel. En uh, veel succes met uw bijzondere ja. werk. Misschien kom ik nog eens langs. Dank je wel. Ja, Oké, okay. <laughs> okay. tot ziens. Uh, wij melden ons straks om uh, kwart over één weer. Uh, dan gaat het ook een beetje over die Strauss-Kaan. Want het uh, IMF was er onmiddellijk bij om te zeggen dat hij geen immuniteit meer heeft. Wie heeft dat dan wel en hoe werkt dat dan precies? Dat is de vraag, straks het antwoord. Nu het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen.